Nou, binnenkort dan is hij weer, de 35e Halve Zolentocht. Ik heb Jan Span aan de telefoon. Hallo Jan. Goedenavond. Ja, het gaat binnenkort weer gebeuren hè, de Halve Zolentocht, de 35e. Dus uh, ja, dat is uh, misschien wel reden voor een feestje? Uh, ja, we bestaan ook 35 jaar dit jaar, dus uh, dit is een jubileumjaar. En uh, we zijn het eerste jaar gelijk al begonnen met, uh, met de wandeltocht te organiseren, de Halve Zolentocht toen. Als eendaagse tocht en uh, nu inmiddels al uh, de 35e keer. Ja, waar gaat de route langs Jan? Wat zeg je? Waar gaat de route langs Jan? Nou, de, Deze keer, uh, het is altijd, onze tochten gaan altijd door de Loonstruense Duinen, door het uh, natuurgebied. En deze keer gaan we richting uh, uh, het Loonse Land, richting uh, de Hefteling. Dus het, uh, het deel van het Loonstruense Duinen. Ja, is er veel aanwas? Zijn er veel mensen die meelopen dit jaar? Ja, dat weten we niet. Het is namelijk geen voorinschrijving. Uh, dus het is voor ons altijd een, uh, een verrassing hoeveel mensen er komen. We weten wel dat er een bus uit, uit Lissabon komt met 50 personen. Maar voor de rest uh, is het gewoon van, ja, het, het kunnen er 400 zijn, maar er kunnen er ook 800 zijn die op zo'n uh, wandel-evenement afkomen. Ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen om geen voorinschrijving te doen? Want zo weet je eigenlijk niet waar je aan toe bent als organisatie. Uh, nou, daar heb ik nooit niet over nagedacht, dat is veranderd. Maar het is een hele organisatie om een voorinschrijving uh, te doen. En ik denk niet dat er mensen op zitten te wachten. Nee, oké. Okay. Dus het blijft gewoon zo laagdrempelig. Maar ja, dan kan het ja. ook zijn dat er of heel veel mensen komen waar je niet op rekent, of heel weinig. Dat dus je denkt van, ja, dat ja, is eigenlijk de moeite niet. Er zijn ook heel veel mensen die uh, uh, de, de avond van tevoren pas uh, beslissen of ze al dan niet gaan wandelen. En zo van, van het weer. Ja. En ook uh, een eigen gemoedstoestand, hè? Ja, daar heb je ook gelijk aan. <laughs> ja. uh, wanneer is die tocht? Aanstaande zondag, tien en of aanstaande weekend, 10 en 11 uh, juni. En de start is in buurthuis Sandonk aan de Willaardpark 2a. Er zijn een groot aantal afstanden die gelopen kunnen worden. Dus vanaf de 5 tot en met de 40 kilometer, 15, 15, 20, 25 en 30 en 40 kilometer. Alle afstanden kunnen vanaf 8 uur starten. En de langere afstanden 30, 40 en 25 tot 10 uur. De 20 en de 15 tot 12 uur. En de 5 en de 10 tot half 2. Onderweg zijn een aantal rustposten: een rust, een wagenrust en een caférust. Maar op onze eigen rust kan alleen maar betaald worden met consumptiebonnen. En die kun je bij het startbureau kun je die verkrijgen, morgens bij het starten. En als je over hebt, kun je ze altijd teruggeven. Oké, okay, nou waar kunnen mensen meer informatie vinden voor de zondag? Op onze site www.wsvwaalwijk82.nl er staat alles over de tocht van zondag en ook andere tochten die we organiseren. En ook alles over het rijden en zeilen rondom de vereniging. Oké, okay, goed. Jan, dankjewel voor je toelichting en een succesvolle loop. Dankjewel.